Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die een maand geleden zeven mensen doodreed op een barbecuefeest in nieuw Beierland, had sporen van cocaïne in zijn bloed, blijkt uit onderzoek. Of de man onder invloed was van het spul tijdens het ongeluk, dat weten we niet. De chauffeur is nu op vrije voeten en in Spanje, maar is nog wel verdachte in de zaak en moet aanwezig zijn bij de zittingen. In Limburg heeft de politie een man opgepakt die nog drie maanden de cel in moet. Hij zat verstopt op het dak van zijn flat. De politie probeerde er met een hoogwerker bij te komen, maar ze konden hem niet vinden. Agenten zijn toen in burgerkleding bij de uitgang van de flat blijven wachten. Uiteindelijk kwam de man rustig naar buiten lopen. Na een korte achtervolging, die eindigde in de sloot, werd hij toch opgepakt. Elf supporters van Top Os, die zaterdag zijn opgepakt bij rellen... krijgen een stadionverbod van een jaar. Vijf van hen mogen ook niet meer in de buurt komen van het stadion...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 Formule 1-coureur Nicolas Latifi vertrekt na dit seizoen bij zijn race team Williams. De Canadees heeft er twee jaar voor gereden, maar had niet zulke beste seizoenen. Het contract van Latifi loopt door tot het einde van dit seizoen, maar wordt dus niet verlengd. Zijn beste prestatie, een zevende plaats bij de GP van Hongarije vorig jaar. En alweer slechte PR voor de Australische vliegmaatschappij Cantas. Eerder deze week waren veel mensen ontevreden, omdat ze op korte vluchten geen vega-maaltijden meer konden krijgen. En gisteren mochten passagiers hier is het vliegtuig niet in omdat er een v VIP eerst in mocht. Dat bleek de gouverneur van de deelstaat Victoria die er nog niet was, zegt deze verslaggever. Now, according to the Australian Quantas management insisted that everyone stay off the plane to wait for the governor to walk on first. They even heard a Quantas employee saying, I called the chairman's lounge a long time ago but she just isn't coming. Ze bleek uiteindelijk ook nog eens verdwaald dus. Iedereen was er boos over. De vliegtuigmaatschappij heeft nog geen sorry gezegd. Het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 Ja, we hebben weer Roy aan de telefoon. Roy, hoe is het? Even. Goedemiddag, ja, het is hartstikke goed. Net terug van Ibiza en weer fris en fruitig. Hoe was Ibiza? Heerlijk, heerlijk. Mooi eiland, hè? Heel mooi. Ja. Zeker, zeker. Maar ja, weer vol aan de bak hè, als we in Zandvoort zijn. Ja. ja, ja, ja. Ja, je zal weten dat je terug bent. Zeker. Er is uh, genoeg te doen in ons mooie dorp, toch? Ja, wat hebben jullie allemaal? Nou ja, sowieso hebben we afgelopen week best wel weer wat aandacht uh, kunnen besteden aan verschillende dingen. Waaronder uh, is, is het koffertje natuurlijk uitgereikt in Den Haag, maar het derde kamerkoffertje werd in Zandvoort uitgereikt ja. Op diverse scholen, door uh, diverse politici, waar ook onder um, ja, wethouder Carré, die uh, op bezoek ging bij de Zeevonk. En uh, wij waren er aanwezig, hebben een leuke fotoreportage kunnen maken, die op onze Facebookpagina natuurlijk te zien is, met een leuke tekst daarbij. Ja. Uh, dat was er aan de hand. Ondertussen zijn we ook uh, in de Zandvoort Noord langs geweest... bij uh, Tante Els. En Tante Els woont in de blauwe flat. En uh, ja, Tante Els is een lieve vrouw. En zij heeft een dochter... Uh, Esther Koning. En Esther Koning is helaas overleden, maar die wordt heel erg gemist in Zandvoort. Noord. En daar hebben we een uh, item over gemaakt, want Esther deed heel veel in de buurt. En voor de buurt, maar ook voor de bewoners van Zandvoort. Voor Prewonen bijvoorbeeld, of de Kei heten er toen nog. Uh -huh. En uh, ja, we hebben haar een beetje herdacht en postuum in het zonnetje gezet. Want dat was wel een keertje nodig, vonden wij. En uh, dat is ook enorm gewaardeerd, dat item, en ook heel erg goed bekeken... En uh, tante Els, toen het item online stond, stond al heel erg uh, geemotioneerd te zwaaien naar mij vanaf het balkon. Dat uh, dat Item hartstikke goed ontvangen was, ook door de buren. Want ze kwamen meteen met een tabletje aanbeiden. Want ze heeft natuurlijk geen eigen tablet. Ja. En uh, ja, dat waardeerde ze enorm. Dus dat was leuk. En mooi ook vooral natuurlijk, want leuk is natuurlijk wel een raar woord op dat moment. Uh, wat hebben we verder? We gaan morgen, gaan, of vanavond gaan we bij Vint in Zand, langs van Vint in Zandvoort, Vintplaats, Parkeerplaats Zuid. Vanaf acht uur uh, wordt het geopend door burgemeester Molenburg en hij komt in een bijzondere... Alzheimer uh, aangereden uh, als openingstunt uh, van Vintage Zandvoort. En daar gaan wij uh, aanwezig bij zijn en gaan we natuurlijk ook een uh, leuke fotoreportage van maken. En als we dan uh, nog verder gaan, uh, er is natuurlijk Korendag in Zandvoort, daar zijn we aanwezig. Morgen, oh, vanavond, of vanavond, nee, morgenavond is er een modeshow in de kerk uh, georganiseerd. Daar zijn we aanwezig, dus er is nog weer genoeg uh, te doen. Uh, verder, tot slot, begint sorry, sorry, de, Ja, Sorry, sorry Blijf doorrafelen. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Je, sorry. Kan, je, je kan er denk doorheen, hè? Ja. ja. Mijn fout. Sorry, sorry. Oké. Okay. Gaat u door? Oh, oké. Okay. Um, ja, verder is natuurlijk ook... Uh, de Sinterklaasperiode komt er langzamerhand uh, weer uh, aan. En um, uh, Sanford Insight heeft... Uh, Hele goede contacten met Sinterklaas en zijn uh, Pieten. En uh, Sinterklaas heeft gevraagd of Zandvoort in Site uh, de agenda wil bijhouden. En uh, via onze website uh, zijn er huisbezoekjes te regelen. En uh, via Sinterklaas.zandvoortinzijde.nl kunnen mensen een huisbezoekje boeken. Kost natuurlijk wel een kleine bijdrage. En deze bijdrage wordt gebruikt voor. Vintage, of, of, wat zeg ik nou? Ik haal dingen door elkaar nu. Uh, deze bijdrage wordt uh, gebruikt uh, voor uh, natuurlijk Zandvoort zelf. En daar kunnen we weer heel veel leuke dingen doen. Uh, met Sandford inside En um, ja, dus de huisbezoekjes of bedrijfbezoekjes kan allemaal met Sinterklaas. En dat uh, kan allemaal geboekt worden via at Nou, Dat was het wel een beetje, ik denk uh, dat ik heel erg doorgerateld heb vandaag. Ja, ja, ja, ja zeker. <laughs> Vol energie weer. Ja. <laughs> Je bent er weer helemaal, Roy. Ja, zeker weten. En jullie ook gelukkig. Ja, ja, ja. ja. Wij zijn er ook weer gelukkig helemaal. Dus uh, ja. Nou, oké, okay, bedankt en uh, veel succes komende week. week. Ja, Dank jullie wel. En, uh, en uh, ja alles te vinden op zandvoortinsite.nl die even tijdelijk offline is, maar waarschijnlijk van de week weer online is. En anders gewoon op onze Facebookpagina, sandfordinsight. Daar zijn we altijd te volgen en te bereiken natuurlijk. Ja, geweldig. Okay. Mooi. Hartstikke bedankt en tot volgende week. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Bye.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 You need dancing the one Is a place to the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 Ja, uh, redelijk. Dat uh, gaat wel goed op zich. Alweer aan ik vakantie denk, uh, toe ook? Ja, best wel eigenlijk, ja. <laughs> <laughs> maar in december, als het lukt, uh, ja. gaan we weer uh, naar Mexico. Dus uh, daar kijk ik oh. erg naar uit. Dus, uh, ja, ja. En zij ook, dat ze de familie ja. weer kan zien en zo, dus uh, ja. En ja, lekker warm daar, daar natuurlijk hè? Ja? Dat denk ik ook wel ja, ja, ja daar is het altijd goed, uh, ja. goed uit te houden. Ja. Niet te warm, niet uh, te koud, nee? dus uh, prima temperatuurtje daar. ja Meestal bij de 20 graden in de wintertijd dan voor ons. Oh, dus uh, okay. ja. Uh, ja, dat is uh, prima temperatuur wat mij betreft. Oh, daar heb je Aan rekening mee gehouden toen toe je toekomstige vrouw ging uitzoeken hè? Moet in de wind, ja. moet het lekker warm zijn. Ja, precies, inderdaad. <laughs> ik ben zelf niet zo'n warm, uh, nee? warmte-mens, wat dat betreft. Nee, nee, ik ben weer blij dat de zomer weer voorbij is. Nee, dat ah, hele hete weer dat, dat oh. uh, vind ik niks. Ja, ja, ik vind dat wel lekker hoor, de gezelligheid in het dorp natuurlijk. Maar dat hele warme, dat hoeft voor mij niet zo. Voor uh, ja, maar... mij maar gewoon naar lente. <laughs> ik vind ik lekkerder. <laughs> Aangenamere temperaturen, zullen we maar zeggen. Ah, oké, okay. dat is waar. Waar dus, uh, nee, gaat u gang? Wat gaan we maandagavond ja, weer belegen? komende maandag, uh, het is 26 september, als het maar niet gisteren. dan uh, ga ik weer verder met uh, de jaren 90, top 80, uh, op het gebied van metal natuurlijk. En zal ik uh, verder gaan met de nummers uh, 60 tot en met 41. Uh, ja, dat uh, is wel een, uh, een lekkere lijst met muziek wat er voorbij gaat komen. Dat zijn dus alle beste platen die in de jaren 90 gemaakt zijn. Uh -huh. Ja? Dus uh, die ga ik allemaal draaien, van 80 tot en met nummer 1. En, uh, Waar kan ik die top 80 eigenlijk terugvinden? Ja, ik heb een beetje, de, de referentie is uh, de top 100 van de jaren 90 metal, uh, van ja, okay. de website Metalhammer. Uh, die is in 2018 gepubliceerd. Uh, daar heb ik een beetje naar gekeken. Hier en daar wat aangepast, omdat ik het niet altijd even eens was met, uh, met hun posities en met de nummers die erin stonden, die in uh, mijn uh, uh, ja, inzagen niet uh, echt metal zijn. zeg maar Meer uh, ja, alternatieve rock of zo. Er dus stonden nummers bij van Pearl Jam en de Smashing Pumpkins. Ja, het is alternatief niet echt metal in mijn optiek. Dus uh, heb ik hier en daar wat geschoven. Dus het is een beetje een vleugje van Metal Hammer en een vleugje van Marcel okay. eigenlijk. <laughs> en jouw lijsten, kunnen we die op Facebook terugvinden? Uh, ja, je kunt uh, mijn uh, playlist, die ik dus elke week uh, gedaan heb, die ja. kun je terugvinden op mijn uh, website, of mijn pagina van, uh, op Facebook, Play it loud at Zand, uh, at ZFM, uh, Zandvoort. En daar uh, plaats ik elke week na de programma oh, okay. uh, dus het is niet de van nummers. Het is echt onder uh, Play It Loud, Ad, ad. Stand okay. Ja, en dan niet Ad met dat tekentje, maar gewoon Ad geschreven in het Engels. Oh, okay. Zfm Zandvoort. Dus uh, oh, okay. dat is mijn, ja. uh, mijn pagina die ik gecreëerd heb. Ik ben ook bezig met een, uh, een websiteje bouwen daarvoor, uh, voor mijn uh, eigen programma. Okay. Dus uh, ja, ik ben uh, volop actief om mijn programma een beetje onder de aandacht te brengen. Ja. En uh, zelfs visitekaartjes uh, laten maken. Dus uh, okay. ja, en die ja. probeer ik een beetje uit te delen op werk. En, ja. Ja. Want onze voorgangers zeiden ja. dat ook eigenlijk net Die, die voor net het uh, programma gepresenteerd. Die zegt ook, nou, ja. je krijgt veel reacties via Facebook en uh, WhatsApp of zo. Dus, maar die hebben dus ja. zelf ook een uh, Facebookpagina gemaakt van hun ja. uitzending. Klopt. En dat ja. werkt blijkbaar, ja. Ah, okay. Ja, best wel. Het social media is wat dat betreft echt een, een uitkomst. Okay. En uh, nou ja, de, de, de metal fans die ik in mijn vriendenlijst heb, heb staan, die, ja. uh, die reageren over het algemeen veel. Dus uh, of ze luisteren, ja, dat is het tweede natuurlijk, dat, dat, dat weet je nooit. Maar uh, ze reageren in ieder geval wel elke ja. week, dus ze vinden het leuk. En, uh, ja, het ja, is toch wel een idee om ja. dat te gaan doen. Ja. ja, ik denk dat het wel een ideetje is. Ik krijg toch best wel veel uh, respons. Ik ja. uh, doe ook nog wel regelmatig aan uh, promoten via Facebook. Dus dan zet ik een keertje vijf eurootjes op, uh, op het account, zeg maar. En daarvan kan ik dan mijn, uh, mijn post, zeg maar, promoten. Oh, en daar kan je zelf uh, aangeven... Ja, welke doelgroep je wil bereiken en wat je wil bereiken met je promotie zeg maar dus uh, wil je meer reacties genereren of deelacties of whatever ja. kliks, noem het op dan kun je dat zelf aangeven en dan uh, loopt die advertentie uh, ja, uh, een periode dat ja. jij dan wil het kan vijf dagen zijn, kan ook heel lang zijn dat is afhankelijk van jouw budget natuurlijk en, ja. uh, en dan krijg je best wel veel reacties erop uh, oh, ja, of in ieder geval wel. veel uh, veel bereik in ieder geval of het überhaupt uh, aanslaat of je luisteraars hebt, ja, dat weet je dus nooit, maar nee, het is nee. in ieder geval wel leuk om te doen en uh, op die manier je programma onder de aandacht te brengen, dus ja, ja, dat, dat probeer ik dat zo af en toe. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dus, bedankt. Je, ja, nee, graag gedaan, Pim. Maar ja, dus, succes uh, verder met de uitzending. we gaan het weer luisteren tussen 11, ja, en 1, en 1, ja. tussen 11 en 1. Tussen 11 en 1. even in de inderdaad. jaren 90. Dan, ja, klopt. Ja. Ja, ik zou normaal gesproken de jaren 90 uh, in de top 90 willen doen. Maar uh, <laughs> ik behandel elke week 20 nummers. Dus het gaat een beetje lastig met een, uh, met 90. een top 90. inderdaad. Dus uh, dat, uh, dat ging niet anders. Maar uh, ja, dat uh, gaan jullie dus uh, horen de komende week. Oké. Okay. Nou.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 Safety belt that wouldn't Cruising and playing the radio, with no particular place to go. I'm going to Strawberry field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 Dat natuurlijk onvergetelijke. Wat? De Beatles bedoel je? <laughs> ja, dat helemaal onvergetelijke. Strawberry fields. Heel oh, goed. Ja, ja, ja. Ik, moet, ik ben niet van de Beatles uh, zo goed op de. Nee, je bent op, uh, een stone engert. Ja. Ik ben een stone... Uh, stone engert. Ja. Oké, okay, dan gaan uh, we even vertellen wat er morgenochtend in uh, Goedemorgen-Zandvoort weer voorbij gaat komen. In het eerste uur Karine Veren en uh, Leotien Wagenaar over Zandvoort Art Kunstroute, die op 15 en 16 oktober wordt gehouden. Dus de kunstroute, 15 en 16 oktober. En daarna krijgen we Gerry Rutte over de agenda van de pluspunt. Als derde item krijgen we foto-expositie 100 jaar Zandvoortse Brigade. Ernst Brokmeijer uh, wordt dan geïnterviewd nieuwe kledingzaak Larimar komt met een modeshow. Dat is het vierde item wat uh, we gaan behandelen. In de tweede uur krijgen we als eerste stichting Juttersgeluk. Het Susanne Klaassen komt ons dan alles daarover vertellen. Uh, de Chanti en Festival op zondag is het tweede onderdeel. En die wordt, uh, daarvoor wordt Fred Paap beraard. Dan het uh, derde item in de tweede uur is de Brits Club zoekt nieuwe leden. En daarvoor komt uh, Pim Groof, de voorzitter van de Brits Club, naar, eh, niet naar de studio. Hij wordt telefonisch geïnterviewd. En hij gaat alles vertellen over de Brits Club. En, uh, ja. Dat zou je hier ook kunnen doen. Dat zou je ook kunnen <lacht> doen. <ja. lacht> nou, ga <toe> gang. <lacht> en als laatste komt uh, Mirko Gert uh, van de partij Zee ah, over okay. het project Jeugd en Politiek. En dat was inderdaad. Uh, Goedemorgen, het morgen. Dus weer een interessante agenda van 10 tot 12 uur 's morgens bij ZFM Radio. Ja. Dan krijgen we natuurlijk. Uh, nou, doen we eerst het muziekje, dan kan ik de jingle opzoeken. Ja? Yeah? Oké. Okay. Sure you know, baby, it's the guitar, man.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 en dan gaan ze twee uur lang gaan ze alles vertellen over Genesis. Ben jij een fan van Genesis? Ja. Echt waar? Oh, nou ja, een groot fan. Niet uh, van Genesis, maar ik vind het... Uh, Erg een goede muziek altijd geweest. Ja. ja? Ja. Ik vind het een beetje moeilijke muziek op een of andere manier. Ja, nou, Maar me dat is fijn gevoel natuurlijk, hè? Ja. Ja. Nee, nee. Ik, ik vind het hele leuke muziek. Oké, okay, ja. Yes. En uh, naast Lena komt natuurlijk ook Arjen, Ook een heel groot fan. Dus ik krijg twee grote Genesis-fans tegenover mij. Leuk. Ja. De week erop uh, gaan we het interview met uh, Bertus Borgers uitzenden. Dat wordt onder het Noemen van de Krochten. En de week daarop hebben we weer een Fan FM-aflevering. En dat is deze keer dan met uh, Maarten Koper over Bruce Springsteen. Ja. Ook heel interessant. Ja, nou, ik, ik heb niet zoveel met Bruce nee. Springsteen. Nee. Nou, misschien na die dag wel. Ja, je weet nooit. Ja, ze zeggen, je moet hem live gezien hebben. En ja, ik, uh, dat zegt Maarten ook, ja. inderdaad. Ja. Ik vind hem niet goed genoeg om live te zien. Ja, dat weet dus, ja. Ik. je hebt hem nog nooit live gezien. Nee, nee, maar goed, dan moet je investeren. Moet je, moet je kaartje kopen. Dat, dat zijn geen goedkope concerten van uh, Bruce Springsteen. En dat geld heb ik er niet voor over. Dus, ja. Ja, dan ben je, ja, je bent drie tot vier uur onder de pannen. Ja, ja, ja, goed, kijk. Uh, kan ik ook de hond uitlaten in die tijd. God ja, God. kost minder. God. Nou, je moet maar luisteren. Ik zal, ik zal proberen samen met Maarten te overtuigen dat het toch al mooi ja, muziek is. Ja, doe dat. Ja? Ja, absoluut. Hier komt een heel ander iets. Small Faces met Lazy Sunday. Oh, nice MUZIEK They make it very clear They've got no room for anything Spiling through I never thought you much. Ja, dat waren twee nummertjes van uh, FM, fans. De eerste was dat natuurlijk uh, uh, Bruce Springsteen en Born to Run. En het tweede van Genesis, I can't, Kent, can't, can't dance, dance. Can't, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Dance, I can't dance, zei hij, als je hem zo hoort zingen. Ja. ja. Oké, okay, heb je nog uh, leuk nieuws? Nou ja, er staat weer een fototoonstelling op de boulevard over de Zandvoortse Reddingsbrigade. Oh ja. ja. En ik moet, het, het, het, het, het, het, vond die vorige twee vond ik waardeloos. Van de uh, Pride. Ja, klopt. En was ja. een of de andere cartoon. Nou, daar was geen reet aan. <laughs> en daarna was er eentje over Max Verstappen, weet je wat? En dat is dan die, die tekenaar van FC Knudde. Oh, dat die die ja. terug je op. Ja, ja. En uh, die had een, uh, een cartoon gemaakt over Max Verstappen. Nou, dat vond ik ook niet leuk. Oh. En deze, moet ik zeggen, deze is erg mooi. Oh, heel super. leuk, heel ja. goed gedaan. Ook oh, mooie ja. foto's en uh, teksten over uh, de Zandvoortse Renningsbrigade, die 100 jaar bestaat. Ah, ja, ja. Dus ik, ja, ik was daar heel erg. Uh, te mooie spreken. foto's. Gewoon mooie gewoon foto's. Wilde, ja, er zit er eentje zicht. bij. Oh, ja. die is echt schitterend. Oh, nou, ga zeker kijken dus, inderdaad. Ja. Dus dat is een aanrader. Oké. Okay. En voor de rest... Um, nou ja, meneer Sens is dood, hè? overleden Gersens Sens. Van de makelarij. Oh, Sensen? Ja. Oh, die Zandvoorter. Ja. Ah, oh, dat moet ik ook niet voor oh, Ja. Nou, de, de, de renovatie van de krocht uh, loopt vertraging op. Oh. Dat... Uh, in oktober 21 besloot de raad aan, uh, eenstemmig voor de renovatie en de uitbreiding van Theater de Krocht. Ja. Met een gedriet van meer dan 1 miljoen. Uh, dachten ze voortvarend aan te, te pakken, maar inmiddels uh, zijn we een jaar verder en uh, ja. zijn er allemaal weer klinken in de kamer, kabel gekomen. En, <laughs> en is het en onduidelijk ja. wanneer het nu gaat gebeuren? Ja, nee. Nee? Nee. Oh. Maar het is hetzelfde bij mij voor de deur, hè? die passagepanden, die, ja. die winkeltjes. Ja. Ja. Die staan allemaal leeg op één na. Ja, die Grand Prix zit er nog in, die bistro, oh, pizzeria, ja, ja. ja, wat is het? Ik, ik ben er nog nooit geweest, maar die zit er als enige nog in. en Die is maar een paar dagen per week open. Ja. Maar volgens mij houdt hij, die hij het gewoon nog steeds tegen dat het tegen de vlakte gaat. Oh, nee, ik dus, dacht dat uh, alles uh, akkoord was of zo. Nou, volgens mij is, heeft hij eigen grond en is dat geen, uh, oh, geen, idea, geen pacht. Ja. Ja. Dus hij kan, uh, kan dwars liggen. Oh, oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Dus, nou, dat is een beetje dat, uh, het laatste nieuws. Uh, ja, Mijn nieuws is eigenlijk dat we met de Brits Club bezig zijn om toch... Uh, Twee dingen eigenlijk. De horeca en de blauwe tram is niet meer. Rogier heeft afscheid genomen. Ja, dat vertelde je vorige week. En dat is jammer, ja, dat missen we toch wel. De, de overgezelligheid. Uh, het is, in de bar is het gewoon gezelliger. Ja. En het tweede punt is eigenlijk dat steeds meer leden van de Brits Club uh, uh, naar het bestuur toekomen. Om te zeggen, nou, die parkeertrieven die worden zo duur eigenlijk. Ja. Misschien kan ik niet meer komen, kan ik geen lid meer blijven. Ze staan er ongeveer vier uur en dan ben je ongeveer 11:25 per keer kwijt. En, ja, en het dat... is in de blauwe tram, toch? Ja, in LDC daaronder. Ja. Kan je in niet verhuizen naar het pluspunt? Dat, dat, dat, dat je de Brits Club... Uh, daar is beter parkeren, denk ik. Ja, waar? Dan moet je buiten op straat en dan kost het ook... Uh... Oké, okay, ja. Maar het is wel een optie naar het pluspunt, ja. ja. ja. Volgens mij zijn de parkeertarieven daar een, een stuk lager... en mag je daar als zandvoort gewoon parkeren. Ja, het zal niet parkeren. lager zijn. Maar er zijn er meer mensen die er mogen parkeren, misschien. Ja. ja, ja, ja. ja dat is wel een idee, dat gaan we eens doen. En ja, dat kost 11,25 per, per week. En over 40 weken is dat een ja, hoop mensen. Ja, dat is ook Steeds belachelijk. Duurlijk. En dat kan natuurlijk ook niet uh, uh, de reden zijn van de gemeente om dat te doen. Hè? Om het ja. maar Een sociale, belangrijk iets, uh, dat zomaar te killen. Ja. Dus we zijn in gesprek met de gemeente, maar... Die geeft, geeft eigenlijk wij niet thuis. En die zegt alleen, ja, in oktober gaan we evalueren het parkeerbeleid. Dus daar zitten we nu met z'n allen op te wachten. Het is natuurlijk niet alleen de bridge vereniging. Het zijn alle verenigingen alle, die daar zitten. Alle activiteiten ja. en zo. Dus ja, maar goed, ja. als je dreigt naar de gemeente... Van, nou, dan gaan we met z'n allen gaan we naar een andere locatie. Ja, we zijn op zoek geweest. Hotel Faber en zo. Maar dat is allemaal... Te, de zalen zijn groot, maar daar kan je ook niet parkeren... Nee. Op de golf hebben we zitten kijken, maar ook niet optimaal. Dus er zijn eigenlijk weinig locaties. Ja. Je moet een hotel hebben met een grote zaal en parkeergelegenheid. Ja. Dat je hetzelfde probleem, ja. Nee, ik vind eigenlijk dat ze. Ja, ja, we moeten gewoon wat doen. We de wat doen. Ja. ja. sportparken uh, uh, daar in Noord hebben ze ook wel wat gedaan. Daar hebben ze ook een bepaalde regeling getroffen. Want je mag er nu drie jaar of drie uur staan. Oké. Okay. Dus dat scheelt ook wel weer, maar. Ja, het is jammer. Dus we zijn nog steeds hard bezig met uh, proberen de ja, gemeente over de streep te krijgen. Ja, het raar hè, dat de gemeente zo weinig meebeweegt dan. Ja. Is toch jammer. Ja. Ja, en dan, ze mogen natuurlijk wel een beetje nadenken, een beetje evolueren of zo, maar uh, ja. Uh, ik hoop dat er in oktober wat uitkomt, ja. Ja. Helaas. Ik we zijn benieuwd. Ja. Ja. En jullie waren op zoek naar nieuwe leden, toch? Ook, ja. Heb je gelezen? Ja. Ja, nou, dat vertelde je net oh, ja. voor uh, Goedemorgen Zandvoort. Kom jij al even... Nee, nee. Ik, ik, heb, ik heb wel Brits lessen gehad van mijn ouders. Daarom? Dus, uh, je moet traditie toch voortzetten? Ja, maar... Nee. Oh. Mm, nee. Oh. Oh. Oh. Ja. Mm. Gauw muziek. Papa Joe. Ja, In jo. <laughs> de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 Dat was alweer voor het eerste uur, dus uh, luisteraars, uh, tot na het nieuws van één uur... Eén uur.